Van 9 uur. Dit is Martijn Erhuis met het NOS-journaal. Op Schiphol is rond half zeven een vliegtuig geland met toeristen uit Tunesië. Aan boord waren 111 Nederlandse passagiers en vier Duitse. Twee passagiers zouden vandaag sowieso al terugkeren, de rest heeft zijn vakantie voortijdig afgebroken. De Boeing is een van de twee toestellen die reisorganisatie TUI heeft ingezet om mensen op te halen die naar huis willen. Na de aanslag van gisteren in port el Kantaoui bij Soes. Een man liep daar het strand op en begon om zich heen te schieten. Zeker 39 mensen kwamen om, onder wie Britten en Duitsers. De politie heeft de dader doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische staat. De politie is miljoenen kwijt aan smarte geld voor agenten... die kampen met een posttraumatische stressstoornis... schrijft het AD dat de cijfers over de betaling in handen heeft. Dit jaar wordt zo'n 20 miljoen euro uitgekeerd. Daarom moet de politie mogelijk extra bezuinigen... Tot nu toe hebben 237 agenten met zo'n posttraumatische stressstoornis een uitkering ontvangen. Gemiddeld kregen ze 85.000 euro per persoon. In Rotterdam is vannacht iemand op straat doodgeschoten. Het gebeurde op de Buitenhofstraat in Rotterdam West. Volgens de politie is er een aantal keer geschoten. Buurbewoners spreken van zeker tien schoten. Daarna zouden meerdere mensen zijn weggerend. Het Griekse volk mag zich in een referendum uitspreken over de financiële reddingsplan voor het land, heeft premier Tsipras bekendgemaakt. Het referendum wordt volgende week zondag gehouden, na de deadline voor Griekenland, die is komende dinsdag. Volgens Tsipras stellen de schuldeisers van Griekenland onmogelijke eisen die indruisen tegen de Europese waarden. De oppositie noemt de nieuwe stap van de premier onverantwoordelijk en gevaarlijk. Het weer. De dag begint met buien, in het oosten mogelijk met onweer. De loop van de ochtend trekt de regen weg. En de rest van de dag is er geregeld zon. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij, jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZZFM met, met nu. Toebak leeft. En een plaat waar je niet op zit te wachten. Ik schrok wel even toen ik het eerste keer dat plaatje zag. Ja, je moet hem een paar keer horen, die plaat. Dat vind je maar leuk. Ja. Nou, het... ik vind er niks aan. Ja, uh, natuurlijk uh, deze plaat van The Dodgy en Staying Out voor the Summer. is er ook nog een plaat dat heet Good Enough. Is, is het goed genoeg? Ik weet dat ik dat hoor. Straks het eind van de dag allemaal wel of het goed genoeg is... en of de Grieken er mee zijn dat we uiteindelijk... Uh, dat ze gewoon bij Europa blijven. Dat we gewoon weer met kruiwagens vol die kant op gaan... En dat we daar uiteindelijk daar zeg uh, geld naartoe brengen. Goed, het is uh, 6 minuten over 29 tweede helft van dit radioprogramma. Het is vandaag 27 juni. Ja, prachtige datum. Prachtige dag. En uh, wat gebeurde er allemaal op uh, 27 juni? Dat gaan we even met u doornemen. Ja, ik begreep dat jij net al helemaal ingelezen had dat graaf Floris de Vijfster. Die werd door edelen vermoord bij het Muiderslot hier. Jullie ja. allen wel bekend. Ja, hij heeft een uh, uh, uh, uh, Muiderslot laten bouwen. Hij heeft Radboud uh, uh, heeft hij laten bouwen. Het kasteel Radboud heeft hij laten bouwen. Hij werd eigenlijk op twee jaar geleden, werd, zeg maar, uh, werd hij al graaf. Want zijn vader overleed, hij moest het overnemen. Uiteindelijk heeft ze oh met een tijdje waargenomen. Uiteindelijk werd hij, werd hij 13, toen werd hij echt graaf. Van, uh, van, uh, van Holland. Uh, uiteindelijk heeft hij allerlei strijd geleverd... Uh, wat hij ook wel vaak uh, verloor... tegen de West-Friese. Uiteindelijk is hij getrouwd met Beatrix. Ik stel te denken, Beatrix van Vlaanderen... zal onze eigen Beatrix vernoemd zijn naar haar? Zou Dat zou kunnen. best wel kunnen. eigenlijk. Uiteindelijk hebben ze samen... Hebben ze 16 kinderen gehad. Wat ik al eerder noemde. Onder andere een Dirk, een Floris, een Willem, een En weer een Willem, en weer een Floris, en weer een, een Dirk. Ja, die, die anderen waren dood. Dus die waren allemaal, allemaal op, op, op jonge het allemaal dood gegaan. En uiteindelijk zijn er geloof ik maar drie overgebleven. En, en heeft hij ook nog zelf nog kinderen bij. En, en, buiten zijn huwelijk ook nog kinderen? Ja. Heeft hij ook nog uh, iets van drie. nee, zes andere kinderen gehad? Die zijn wel allemaal uh, in leven gebleven. Dus sowieso qua kinderen heeft hij een heel dramatisch leven gehad. Ja, die Jan die zit... de Eerste, dat was zijn laatste zoon, hè? Ja? En die, die is ook maar vijftien uh, geworden. Vijftien dan weer? Ja. Dus dat is ook jong, maar niet zo jong als die andere. Dus dat is echt verschrikkelijk. Die hij, vrouw die sta, heeft... hij staat dan wel afgebeeld weer met een zwaard en met een schild. Dat je denkt, zal hij dan op vijftienjarige leeftijd ook al ten strijden zijn getrokken? Ja, ja, vanaf, vanaf 12 was je vroeger uh, volwassen. Ja, ja. ja, precies, hij is op, op, 12, op 12 jaar geleefd. Dat werd hij al graaf officieel. Dus ja, het ja, is een hard leven geweest destijds. Dus... Verschrikkelijk. ja Ik ben blij. ik Floris, uh, uh, leef. de 5. Is, is, is dat deze Floris? Ik denk het wel. Of is dit gewoon Floris? Uh... Op de televisie. Oh, dit is Floris op de televisie. Ja, weet wie wel. had het liedje? Hij was Floris, Floris de vijfde. Oh, die kreeg ik iets. Hij was de vriend van de dieren, het land. Ah, vast. Ja, ja, echt waar. Ja, echt waar. Ja, dus. Hij was echt de vriend van de... iedereen. Geloof me ja. zeker. Goed, andere dingen die gebeuren op 27 juni. Ja, in uh, 1947 wordt uh, in Uccle in uh, België de hoogste temperatuur ooit in België gemeten. Uh, een temperatuur van 38,8 graden. Hoeveel? Ja, er, er, er komt nu een hittegolf aan. We gaan geloof ik nu richting de 29 uh, komend weekend. 38,8. Uh, ja, ja, op dat moment was er in Maastricht een, de op één na hoogste temperatuur uh, gemeten ooit. 38,4. Ja. 38 ja. 38. Ik hoop dat ik op tijd thuis, thuis kom, dat ik niet overspoeld word. Maar ja, je weet het nooit. Ik vind het echt wel volrustend. Uh, in 1993 de VS uh, vuur kruisraketten. Op doel af in Baghdad. En mag oh, dat? Be, je bedoelt van die hittegolf. oh, ik ja, ja, ik snap het laat gaan. Ze vuurden in ieder uh, kruisraketten af. Er is niks anders. Nee. nee, precies helemaal niet. Dat deden ze omdat ze namelijk, uh, waar heb ik het bericht nou? Uh, de, als vergelding voor een plan om oud-president Bush te vermoorden. Dus toen liet ze wel even hun tanden zien. Ja. Amerika. En het was alleen nog, maar dat ze een plan hadden. Dus dat is wel uh, bijzonder. Goed, andere dingen in die speelde ja? zijn. Willem Duis neemt in 1999 afscheid als presentator van de AVRO. Willem Duis, Zo kort maar. De van Nederland, Willem Duis met oh. zijn vuist. Grappig om dat clipje ook weer even te zien. Gewoon die leader van het televisieprogramma. Het moet heel hip zijn geweest. Het is mij ontgaan destijds, want ik was heel veel te jong natuurlijk. 1999. Dat nee, is helemaal maar, niet zo nee, maar dit voor de vuist weg. Dit was alweer ouder. Ja. Ja, ja het was toch een beetje niet ja, oké okay om hem destijds... Voor mij is het twee jaar geleden dat hij nog... Uh, bij de wereldwijd door aanschoof. dat hij daar nog geïnterviewd werd. Dondertijs. Ja, dat heb ik gezien. En toen zat hij, ja, hij zat toen in het publiek of zo. Ja, en toen was, was hij helemaal niet goed. Nee, dat was niet, dat was niet zo goed gekozen. Dat, was op zelf, dat hadden ze niet moeten doen. Ik bedoel, ik snap best dat je aan wilde doen, Maar hij kwam niet helemaal goed uit. De nou, als iemand dan zo kwijnend in zijn stoel zit, dat, je, dat, dat wil je toch niet? Nee, dan wil je me op een andere manier herinneren. Ik wil ook niet bij CFM komen over 40 jaar als ik in een stoel hang. Oh ho, ho, wacht even. Wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Ja. Ik, ik moet toch een tijdje door, hè? Goed, andere dingen die speelden op 27 juni? Ja, ik hoop echt niet dat je de, de afscheidsplaat hebt. Maar in 2009 neemt de Nederlandse popgroep Cressip afscheid. Ha! <laughs> Cressip! Fuck! Ik heb hem wel. Nou, dit vond ik wel een ja, lekker ze, Dit vond ik nog wel oké, okay, maar ze ja. hadden ook die afscheidsplaat. Ja? Ik weet niet eens meer hoe die gaat, maar ik echt? vond dat zo'n zeiknummer. Maar ja. heb jij haar gezien met Tee op tv uh, ja. afgelopen? Uh, uh, ja, Telouw is natuurlijk overleden. Gelukkig heb ik niet alles gezien, maar vertel hoe was het? Ja, en toen heeft zij, lieten ze wel weer zien dat zij met hem samen, die weet je maar dat was van elf jaar geleden. En dat heeft ze op zijn afscheidsconcert uh, okay. in het voorjaar uh, in de arena, nee, in uh, Heineken Music Hall of Solid gedaan. was wel leuk. ja, ja respect voor Telouw. Ik bedoel, hij was nog maar 62. Ja. Ja, dat is snel gegaan met deze man. Verder, uh, we, zo, we doen zo voor de bierdag, want alle Lijkt dingen hadden we doorgenomen, toch? Ja, ja doe zo even de verjaardag. Doe eens even een moppie muziek. Dit is Third Eye Blind. Ze hebben een nieuwe single uit. En die heet Everything is easy. Alles is zo makkelijk in het leven. Hoezingel van Third Eye Blind, Navigantel, Let You Go, heb ik heel vaak gedraaid. En ik krijg altijd bij deze band een beetje een gevoel van... Zeg, wanneer is Eeuw Jongeren dag weer? Zijn er nog kaarten? Zo krijg ik altijd een beetje gevoel met deze muziek. Maar ik heb er eigenlijk nooit in verdiept of het echt of, of een uh, evangelische band is. Geen idee, dat is tegenwoordig ook moeilijk te, te, te achterhalen. Soms uh, hebben ze uh, lijken wel duivelse teksten, maar als je goed erin duikt... Dan je denkt, Oh nee, ze hangen God toch wel aan. Dat is wel duidelijk. Goed, is. Dus, ah. uh, uh, uh, kwart over negen. Ja, ik was even helemaal een boekje zoeken. En ik denk, uh, we hebben zelf... Uh, Wie is er jarig? Wie ja, oh, is er allemaal jarig, joh? Dat wil ik even weten gewoon. Diegene die vandaag jarig is... En ik laat even een fragmentje horen. Hij is vandaag 73 geworden. Is deze man... Ik ben nu alweer de naam kwijt. Uh, Rijn de Vries? Rijn ja. de Vries, ja. Ja, dat wou... Dat, het lag een puntje van de ja, ja, ik dacht wel... Jij kent dat wel. Ja, ik, ik denk de je Fries. weet je hem echt niet. Ik sprak nee, van ik van Nee, <laughs> okay. dus echt ja, is echt. Ja, ja dat is echt. Ja. Dat was het eerder. Ik ga een liedje zingen. En dit was het favoriete liedje... van onze voormalige wethouder van Schoenker Financiën. En, uh, en dan ben ik even... <laughs> <zin. laughs> Goed ja. verhaal. Daar ja. was een meisje... Dat ja. was de wethouder P van de A. Ja Goed, Rijn de Vries is dus 73 geworden... en dit was zijn... Groete heer, dames en heren. Goed, ging degene die er nog nog meerjarig zijn... zijn is... Ja. Ik heb J.J. Uh, Abrams... Ja? en dan denk je van wie is dat? En hij is van 1966, maar hij... heeft dus de nieuwste Star Wars film... die nu uitkomt, die heeft hij gefilmd... en geproduceerd. En hij heeft dus ook allerlei... Uh, Star Trek films gedaan... en Armageddon heeft hij gedaan en zo... Dus dan denk ik, eh, heb je, van, kennen we die? Maar hij is niet. toch wel goed bezig, die man, hoor. Ja, hij, ja. Heeft, uh, hij heeft onder andere alle Star Treks... en hij is nu bezig met de nieuwe Star Wars-film. Mission Impossible 3 heeft hij gedaan. En Joyride, en Gone Fishing. En, weet je, allemaal van die... Uh, ja, hij is gek op mysterie. Er dus schijnt een TED-talk ervan te zijn. Nou, oké, okay, dan gaan we misschien een keertje luisteren als we zin hebben. Ja, als we er tijd voor hebben. Als we zin hebben, hè? Degene die ook jarig is, is Wilfred Genee. Wilfred Genee, ja. waar we kennen we? Die ook weer van de nou, club van uh, Football International... Welke van de drie is dat ook weer? Die ja. jongste, dat is eigenlijk, die, die, die, die mannen steeds uit elkaar houdt die ruzie willen ah, maken. Die. Ja, die, ja, die, dat is de enige die ik wel leuk, Dat ja, is de enige die ja. ook okay. Deze vind je dan weer niet leuk. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Dat is die oude, ja, ja, met oh, de lange haar. Ja, die bromstoor. Die bromstoor. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En weet je ja, ja. die ook vandaag jarig is? Jack Pools. En Die is van 1957, als zeggen Jack Pauls. Hij, huh? hij komt uit Amerika trouwens, zie ik. Oh. Daar is hij geboren. Maar die zanger en gitarist van de Limburgse dialectband... Ja? Rowan Hezen. Rowan Hezen, Is dat ja. van deze plaat? Ja. ja. Ja, dacht het wel. Kom op, blijf bij de bar. Blijf opletten, waar zit er een gaatje? Daar kan je wat bestellen. Goed, maar even... Ja, de, leuk, hè? Ja, ik vind het... Ja, als je een beetje... Ik kijk altijd wie, uh, wat ze doen. Of ze zanger zijn, dan kijk ik ja. en dan. Grappig is er nog even kijken. Wilfrug, nee, die is dus vandaag jarig. Hij is 48 geworden. Zijn bijnaam was... Hebben jullie enig idee? Geen idee. De, Geen idee. Feun. Ja, dat de ja, feun. Dat is zijn haar altijd zo netjes. Ja, hij zijn haar zo netjes. De feun. Oké. Weet je vandaag ook jarig? Nee. Dennis van de Geest. Hij is geboren in uh, 1975. Oké. Okay. Dus ja, hij is 40 geworden vandaag. Nee, ja. En die is precies even oud, dus als Tobey Maguire. Dan zeg je Tobey Maguire. Who the fuck is Tobey Maguire? Nou, nou, nou, dat ja. is degene die in de eerste Spider-Man-films ja, de Spider-Man hij... was. Oh dat ja. weet ik ja. ja. Oh, Spider-Man. Ja, dat is wel gaaf. Ja, ik ja. had ook niet zoiets van wie de. Ik wist wie het was. Ja, wist ja, okay. wie het was. Oké. Okay. Ja, dus weet je, jou uh, En uh, heb je er nog één? Heb ik er nog één? Ja? Uh, nou, ja, ik, ik denk... had even me verdiept in die. Alsel. Er ja? stond een foto van. Ja? Die is geboren in 1983. Ja? Het is een zangeres uit, uh, uit Rusland en uh, ik ben wel heel benieuwd wat voor muziek ze draait uh, of zingt. Ja? En ze is uh, vooral, ja, je kan best wel met haar aanpappen, ze ziet er best wel leuk uit. Ja? En ze, de vader staat in het top 100 rijkste Russen. Dus het is oh. best wel de moeite waard. Ja, het is echt de moeite waard. Ja, jouw ogen wordt meteen gevangen door zo'n uh, mooie dame... aan de zijkant van Wikipedia, wie het vandaag jarig is. Nou, uh, diegene die vandaag zijn overleden is Bobby oh. Womack. Ja, Van Womack en Womack? Van Womack en Womack. Daar is straks dan nog even een plaats van. En uh, v Jeta Pinkney. Pinkney. En zij is van, uh, noem je dat, uh, van de uh, Three Degrees... Oh, Three Degrees, three Degrees, okay. daar is ze van geweest. Oké. Okay. En uh, zij is in 2009 overleden. En ze was dan een tijdje ziek. En op een gegeven moment uh, is oh, ja, ze in één keer ingeslapen. Dus, dat, dus het was ze maar 61. Dus vond ik vond ze toen helemaal geweldig. Ja. ja. En weet je, die vandaag nog gewoon jarig is? Een jarig. En die is van 1986. Dus ja. die wordt 39, zeg ik dat. Maar ja, dit is uh, Jared K. Drake Bell. En die had namelijk op een gegeven moment een vrij populair jonge programma. dat heette Drake Josh. En dat ging dus over jongeren die dan per uh, ongeluk stiefbroers werden. En die gingen dus en die wonen samen naar huis. Maar hij, uh, die, die Jake, uh, of die, die, die, die Drake, die ja? is nog gewoon best wel veel bezig met uh, muziek en zo maken. Oké, okay. ik uh, zeg me maar ook niets. Maar goed, zover de Jarig en de mensen die zijn overleden. En uh, nou hadden we het over Bobby Womack, die vorig jaar is overleden. Dan doen we ook maar even een moppie muziek van Bobby Womack natuurlijk. Niet van Boemek en Woemek, maar gewoon van zijn solo, zeg maar, solo werk is deze bizarre plaat. Het zou echt in zo'n foute film kunnen, gewoon dit. 110 Street. I was the first brother of a Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down so long, up nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross a hundred Street is a hell of a test. Across 110 Street, Pimps trying to catch a woman that's weak Across 110 push Pushers won't let the junkie go 2014 al geleden, alweer een jaar geleden dus. En Cross 110 Streets zou zo in een Quentin Tarantino film kunnen. Of Jackie Brown zou ook zo kunnen. Misschien zit hij er wel in, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er helemaal niet op gelet. Maar goed, dit was een van zijn grote platen die hij had door de jaren heen. Het was Bobby Womack. En later met zijn vrouw, was het Womack, Womack. En toen hadden we die ontzettende seikplaat Tears. Ja, dat kennen we nou wel. Hou daar nou maar eens over op, zeg. Maar Het is uh, Toeboek Levenbroude, straks weer de Zandvoortse berichten. Kijk wat er allemaal speelt. Straks onder andere nog de nieuwe single van Back. Ik draai natuurlijk ook altijd seks los, daar ben ik stel gewoon gek van. En ook uh, die andere plaat van Beck. Uh, goodbye is, vind ik mooi. Maar heeft een nieuwe plaat en die draaien we ook maar eens een keer. Dat moet ook maar eens een keer gebeuren. Zeg maar. Andere dingen die spelen zijn. We hadden het net over Back to the Future. Jij komt met een plaatje over de hoevenbord. Ja, Lexus uh, komt met een werkend ja? uh, De Hij werkt uh, niet zoals de meeste mensen denken met uh, ventilatoren, maar met een magnetisch veld. Ja? In genadeel, je moet wel een. een, een uh, magnetisch uh, baantje, baantje, hebben. baantje hebben. Dus ja. in speciale skateparken zou die gebruikt kunnen worden. Ja? Maar het is een begin, dames en heren. Het is wel een beginje. Ik heb hem al eens eerder gezien, volgens mij. Een paar maanden geleden zag ik ook een speciale ja. baan. Dat ging nog niet echt heel erg soepeltjes. Ze zijn er al 18 maanden mee bezig, Lexus. Ja? En uh, ja. En, uh, ze weten nog niet zeker of hij uh, in 2015 echt op de markt gaat komen. Want maar dat is het jaar het dat hij, hij eigenlijk in uh, Back to Future uh, verscheen. Ja. Was er was ook al een Jaws-film, die is ook nog niet gekomen. Die was dan ook weer in een zelf Ja, Jaws, Jaws 16. Jaws 16. Maar ja, als je nu een beetje naar de films en wat er allemaal uitkomt en games en zo. Ja. Ze zijn, dit is het jaar van de, van de uh, sequels. Echt uh, uh, Star Wars, Jurassic Park. Ja, Nou, Een aantal grote games komen terug. Ja. Dus dat uh, Doom onder andere. En, uh, Twin Peaks moet ook nog terug, geloven, geloven, geloof ik. Wat? Twin Peaks was een serie in de jaren 90. Misschien nog wel langer. Ja, het was 25 jaar geleden. Dit jaar is het 25 jaar geleden, dus ze moeten terugkomen met een. Uh, want het werd niet in die laatste aflevering gezegd <tomt> dat ze 25 jaar later terug zouden komen met nog weer vage dingen. Maar goed, dat zullen we zien. Goed, uh, ja? Ja. Er was een jongen en uh, vorige week vrijdag. Die zat in de trein op het traject tussen Zwolle en Emmen. Yeah. En uh, die had dus uh, geen uh, uh, plaatsbewijs. Hij uh, had niet ingecheckt. Yeah. En de conducteur kwam met de keuze... of het betalen van 35 euro boete of 10 keer opdrukken. De jongen koos voor het laatste. En een andere passagier die de maatregel filmde laat weten... dat er een geweldig goede sfeer ontstond in de trein. Hij vond het een goede actie en de jongen ging daarna ook echt vrij uit. De vervoerder Arriva laat weten... Er gebeurt iets. nog wel te zullen bespreken met de conducteur. Ah, ja, ja. Want ze wilden wel even weten wat er zich precies afspeelde. Maar het leek er ook vriendelijk aan toe te gaan. Het leek er ook vriendelijk. <laughs> maar ja, dat had ja. toch geld op kunnen leveren? Dit ja. heeft uh, niks ja, opgeleverd. Nee, precies. Maar dus ik vind het wel. wel, ik vind nou, het wel dit leuk. is een aardige actie. reclame. Ik bedoel, ja. Kijk, en het maakt de mensen ook weer een beetje gemoedelijker naar de trein toe. Want vaak uh, uh, hey, al die agressie in de trein. En dit is gewoon leuk. Ja, leuk. leuk bedacht in tien keer opdrukken. Ja. Nee, kom op, hè. Twintig keer dan. Twintig keer dan. Ja, ja oké. Okay. Ja. En, nou, het uh, gaat gewoon uh, progressief. Als hij, als hij hem weer tegenkomt, de jongen, dan is, is het dertig keer met een zweep erbij. Ja, oh lekker. Ja. Oh, met een zweep erbij. Ja, ik ben ja, ervoor. Ja. Goed, straks voor zijn berichten. Eerst. ehm ja. uh, zit even kijken wat de god Oh ja. Natuurlijk. De nieuwe zinger van Beck, dames en heren. Dreams. is het heel gangbaar wat hij maakt. En soms moet je er even doorheen bijten. Ja. Back. Ja, nou je back maar eens. En uh, Dreams is zijn laatste plaat van zijn cd. Dat kan je verwachten in de zaterdag. Het is half tien. Ja, om half tien dames en heren. Alweer even tijd voor de, van de berichten. Wat een feest ja. ja, geen groot feestje voor de burgemeester. In september 2014 deed burgemeester Nick Meijer... in een geheime bijeenkomst van de fractievoorzitter... mededeling over het gebruik van Tuinhuis als salon in de tuin van de toenmalige wethouder Cohen. Ja, die is eruit gegooid. Die, is er uitgegooid. die is helemaal geen, zit helemaal niet meer in politiek. Die is eruit gestuurd. Uh, oh nee, toch niet. Hij zit wel in politiek. Maar goed, uiteindelijk uh, is daar informatie gedeeld. En dat is uiteindelijk gelekt via een e-mail. Of dat weten ze niet helemaal, maar dat willen ze uitzoeken. Dus hij heeft aangifte gedaan bij de politie. En in een brief aan de burgemeester schrijft ook bij het ministerie, OM dus... Dat de zaak te veel capaciteit zou kosten. Met weinig kans op resultaat. De aangifte is geseponeerd. Oftewel, het wordt niet behandeld. Mink oh. is niet heel erg blij, onze burgemeester. Maar begrijpt het ook wel. Maar hij denkt: ja, dat is toch niet echt een goed voorbeeld. Als we iets met allen bespreken. Moet dat toch binnen de kamers blijven. En moet het niet gelekt worden. Ik bedoel. Dus, nou ja, het ja, is. Uh... Maar het is zo waar, is te weinig capaciteit. Die kant gaan we op, dames en heren. Ja, zeker. Zaken worden gewoon niet behandeld. Zo ja, hebben we geen mensen voor. Nou, laat maar dan. Ja, en deze zomer staan van vrijdag 3 juli tot, uh, um, tot en met zondag 2 augustus vijf kiosken op de boulevard. We worden met de rug richting de, uh, richting de zee uh, geplaatst, zodat je als je over de boulevard loopt, dat je er uh, spulletjes kan kopen en zo. Het, uh, het worden pop-up stores. En uh, ja, om. Uh, gekozen voor de volgende vijf uh, Zandvoortse ondernemers is uh, om uh, er te, te, erin te zitten. De eerste wordt uh, VVV Zandvoort. Ja, voor de toeristen, voor wat informatie natuurlijk. Oh, ja. Tweede, uh, Judy's Passion met beachwear. Ja? Die, die, ja, dus allemaal bikinis, dat soort dingen. Um, Beauty Beach Club, in combinatie met uh, Van den Berg Surf, dus... Uh, de surfshop. Allemaal heel goed gekozen, klinkt. Zandvoort uh, 3D in combinatie met Fit at the Beach. Ik weet niet helemaal. Zo hoe... mogen ze er de hele tijd zitten of gaan ze een beperkte ja, volg... periode zitten? Bijvoorbeeld een week volg, of zo? Volgens mij ja, heb ik net niet even goed genoeg ingelezen. Maar het idee van een pop-up store is dat je er een maand zit en dan. Ja, oké, okay, nee, nee, maar we hebben zit. nu pop op weekend gehad. Dus dat was iedere keer een weekend, twee dagen. Weet je. Ja. Pop, en dan we, pop en dan zijn ze weer weg. Ja, <laughs> zo eh, snel als een popcornje. Nou ja, het is gewoon snel iets regelen, euh, regelen zonder vergunningen. jongenskop, ge, uh, ge, geloof elkaar, vertrouw elkaar en we gaan dan gewoon een beetje handel drijven, mensen enthousiast maken om weer een beetje dingen te kopen, te verhandelen. Ik las onder andere iets over de, de ruilwinkel, dat de ruilwinkel voorlopig mag blijven en ja, dat, ook, dat ze gratis in de hand blijven. Nee, nee, ik verkoop alleen maar ruilen, Ik zit ik nog weer met andere troep, ik wil het kwijt. Ja, maar er is natuurlijk geen winst aan te behalen natuurlijk. Maar hoe doe toch je dat dan weer met belasting? Niet. Hey, zullen we over iets anders praten? Nee. <lacht> Goed, ja. Er worden getuigen gezocht... Ja. Uh, van de schietpartij op 7 mei 1945... op de Dam in Amsterdam. Wat? Ja, dat is erg lang geleden. Nog even de datum, moet ik even kijken wat ik aan doen was toen. 7 mei 1945, Dat nou, toen was je er nog helemaal niet. Oh. Maar de stichting wil graag in contact komen met degene... die misschien uh, nog een verhaal hierover hebben... of wat er vooraf gebeurde... en of misschien mensen toch in bezit zijn van foto's of zo. En uh, je kan hier zijn mede naar Rob Doves... Denk maar aan de zeep, dan is een S het hetcirco.nl. Of bellen naar een telefoonnummer 06-3128-0846. Verder heeft de stichting Memorial 2015 voor damslachtoffers dus jarenlang hebben ze onderzoek gedaan naar het schietincident. Ze hebben de namen van de 31 doden achterhaald... en ze willen dus uh, een, een memorial gaan maken voor die uh, 31 doden... En De online campagne loopt dus tot februari 2016, en dan zal er dus een natuurstenen plaat worden gegraveerd, en die zal dus op de dam worden onthuld. Dus als je wil kijken, kijk dan even op www.plaatsensteen.nl voor meer informatie. Ja, ze zijn, zijn, zijn er al langer mee bezig geweest. Maar goed, ze, ja, ze ja. willen alles compleet hebben. Ik kan me voorstellen. Komende ja. zondag van 10 tot 4 uur is er voor de tweede keer dit seizoen... een cultureel marktje, op Bad Huisplein... kunstenaars en boekhandelaren uit het hele land... kunnen dan hun mooiste werken naar Zandvoort brengen... en naar de en verkopen. Het zal dan uh, weer uh, van alles op het gebied van kunst en boeken te zien zijn. Uh, het is op Badhuisplein, dus het begint om 10 uur. Ja, koopboeken, stripboeken. stripboeken. Nou, voor alle dingen zijn dat te vinden. Het is uh, leuk. Ja, Zeker goed. leuk. T ja? Ja, tot ja, tot ja, nee, zover de Zandse Bericht. Het is tijd voor die landenkeuze. Welk nummertje van de CD moet ik even... Nou, ik zou zeggen... Doe maar uh, nummer 11. Een bank, een arbre en een ru. Van Severin. Ah. Wat? Kun je dat nog een keer herhalen? Frans, Frans uh, liedje. Nou, ik ben van de week naar een film geweest... Ja. Een Franse film. En ja. daar stond Michel Sadou op. En die staat dan net niet op deze driedubbel dubbel cd. Ja. Dus ik denk, nou, ik moet nou maar even een andere kiezen. Maar dus ze willen nog één keer de, de, de en betekent een bank, een, een boom en een straat. Dus zo heet okay, het nummer. Maar hoe, hoe heet die in het Frans? Een bank, een arbre en une rue. Oh, okay. ah. een rue. Oh, ik zie arbre het de l'amour. In, in het Frans klinkt het dan weer mooi. Als denk je denkt, nou, bank, een straat en een weg. Ja. Nou, het zal wel. Ik bedoel... Uh, tot je te zingen. Nou, vrijdag de 26 e Vergeet de vrijdag de 13. e Vrijdag de 26 is twee keer zo erg gewoon. Dat bleek gisteren natuurlijk. Koeweit, Frankrijk en uiteindelijk nu Tunesië waar heftige dingen gebeuren gewoon natuurlijk. Uh, vandaag ook de dag dat de Grieken het horen of ze er uitgezodemieterd worden. Je er op op en hebben die troep allemaal. vegen er maar uit die uh, Grieken uit Europa. Of dat ze blijven... En hij heeft nu uh, Alex uh, Tsipras heeft nu iets nieuws. Uh, hij wil een referendum over het reddingsplan. Dat gaat nu nog even met de achterban in, de, in, in de Griekenland gaat hij overleggen. Mensen mogen stemmen. Dat nu nog of dat vandaag allemaal gedaan kan worden. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Of ze uiteindelijk dan uh, wel de, de, de plannen, de regels van Europa willen omarmen of dat ze zeggen van doei. En ik vind het altijd grappig die bij hem valt het vooral op omdat hij veel spreekt. Het lijkt altijd wel of hij met het tong helemaal naar buiten praat ook. Ja, ik denk net of hij wil overgeven. Nou, we moeten graag op overgeven van al die plannen van Europa. Maar het, hij praat zo onsympathiek. Ik vind, ik vind dat, je, dat ze gewoon van Griekenland een soort vakantiepark moeten gaan maken. Ja, daar kunnen ze nog wat geld verdienen. Het geld moet uit het buitenland komen. Dus, uh... Ja, maar dan gewoon... dat, dat wij, wij brengen er geld heen, ja? zodat we daar kunnen... Zon, uh, lekker lekker op het strand liggen en dat soort dingen. Ja, dat, dat moeten ze er gewoon, zeg maar Griekenland moet geen land meer zijn. Het moet gewoon een soort ja net zoiets als Disneyland. Dat is het eigenlijk. Dat, dat, daar zaten ze al jaren in, maar ze beseften het zelf niet totdat ze nu ineens keer dat ja, het moet allemaal anders. Anders mensen, als mensen roepen het moet anders, dan ga je altijd met je hakje in het zand. Dat anders. Toen heb ik het altijd fout gedaan. Ja, dat ja, klopt. In, in Griekenland hebben ze het altijd fout gedaan eigenlijk. Ja, ze hij leefde daar in een Lekkerland. lekker land. Alleen ja, dat waren ze zo gewend geraakt. En dit klinkt ook wel heel hard, want er zijn ook heel veel mensen onder aan de maatschappij... die we natuurlijk ook elke keer nu uitgelicht zien... dat zijn mensen die dus echt voor, voor, voor 300 euro per maand moeten rondkomen... en ook vaak nog een opa of oma in huis hebben. Die dus yeah. denk ja, ja, hoe doen die dat dan? die moet ook inleveren. Oh, en dan hebben ze ook nog te maken met vluchtelingen. Die met zo'n bootje, zeg maar, nog even uh, ja. aan, aan land komen ja. daar. Ze, zet, ze willen ook gewoon de, de, de grens openzetten. Dus wat dat ja, dat eigenlijk... kan ik me helemaal voorstellen. Dat, dat we doen ook, zeg maar. Jongens, kom maar binnen en doorlopen. En meteen Europa intrekken. Daar is ja. het beloofde land. Hier zijn we failliet. Als we het daar toch over hebben, ja? even een klein bruggetje. Ja? Heb je dat nog gezien van. Uh, hoe heet het daar? Bulgarije en zo? Ja. Dat gewoon, nou daar is de, de grensovergang gewoon open. Er zat gewoon een en paaltje dan, waar je overheen kan stappen. En ze, er was een stukje op de, de NOS. Ja, ik zag het. En daar reden ze mee met, uh, met zo'n. Uh, ja, het is eigenlijk een boswachter die een beetje op de op het vee en zo daar moet letten. Maar ja, die wordt nu steeds gebeld over dat er weer vluchtelingen overal zitten. Ja. En die reden echt een stuk. Nou, echt groepen. Echt dacht, heel veel van die dacht, vluchtelingen. Hey, ze doet naar na de avondvierdag. Wat gezellig. Ja. Ja, Dat, dat gevoel krijg ik met je. Oh, wat gezellig. Ik loop een stukje met jullie mee. We komen jullie naar Bangladesh en Afrika. Waar komen ze allemaal vandaan? En ze kunnen daar gewoon Europa binnenlopen. Ja. Dus ja... Maar ik heb wel eens een stuk ook gezien over die route... want dan lopen ze langs het spoor en dan... Ja, dat is minder. En, de, en dan heb je stukken dat ze over de spoorbrug heen gaan... en dan worden er nog wel eens wat geschept door een trein. Ja. Het schijnt niet helemaal zo te gaan. Nee, het, het is ja. niet helemaal het, het, het, het, het pad over de rozen, zeg maar. Uh, straks meer, maar eerst een moppie. muziek. Nee, die wil ik in. Ik wil deze plat, Lousy Connection, slechte verbinding... Ze hopen dat we daar een hek te kunnen realiseren van in ieder geval 4 meter hoog. Maar dan wel een paar honderd kilometer lang. <laughs> ja, 100, 150 of zo hè? 174. Ja, zoiets. is het. Echt... Erza Voerman maakt er een leuk plaatje. Dat heet de Lousy Connection. Dus... Toerman en lousy connection. Ja, slecht contact heb ik, weet je. Nou maar even kijken op Facebook. Kan je wel in de gaten houden wat ze doen? Die land is toch wel fanatiek daarin. En dan krijg je de allerlei foto's hier van, van een nicht van haar die dan half bloot daar in Thailand. Echt schandalig. In het hè? groen staat dat je denkt, nou, zelf, ja, heb, ja. Ik, heb ik daar zin in? Moet ik dat zien? Ik, nou, moet moet ik... ik nu geprikkeld worden of zo? Wat is dit? Nou, moet ik wel zeggen, dat zeg maar na ongeveer, ja, jij zei na tien minuten. Ja? Van ja. Weet het, ze staat, ja, dat groen op de achtergrond leidt af. Ja. En toen zag ik pas dat groen. Oh! Dat, dat. Ja, dat komt Kijk, Dat geeft, als je boven de 50 bent, heb je ook wel eens een andere gedachten. En ik moet zeggen, wat een ruimte. Dan kan je echt, heb je zelf een ruimte om andere dingen te denken. in plaats van altijd aan de voortplanting. Ja, dat is waar. Ja, dat is echt ja. wel een je. Oh, je kan eens dus ook een keer al aan politiek denken. Maar is, er, is er meer? Ja, ja, kijk. ja, dat weet jij niet, hè? Jij bent op de helft nog maar. Ja, nog... Nee, nog, heel op, nog lang niet. Nee, op de helft van mijn leeftijd. Oh, van jouw leeftijd. Ja, ja, ja. ja, je, bent, ja je bent nog maar 24 trouwens. Je ben 25 al. Uh, oh, hij uh, weet het zelf al niet meer. Ja, ik dacht hij, was lastig hij was 25 uh, de, de radio nee, bestond 20. 25 jaar en toen was hij... Oh, ja, dat was ook 25. En ik dacht, je 24? Hij is, hij is net zo. Dat is onze omroep. Ja. Ja. Dit jaar word ik 25. Dit jaar word je 50. Ja, we zijn geboorte. Ja, geboortejaar is hetzelfde als van, van onze omroep. Ja, dat okay. is dit jaar. Goed, dus uh, dus in 7 december even... ben ik jarig, dus ik ben 24. Ja. Sorry hoor, ik moest even nadenken. Ah, okay, dus uh, ja, dus middelmeer is ZFM, ja. hè? Marcus, Marcus, Marcus ZFM van Dalen. Van Dalen, goed. De, ja, loopt tegen tien uur straks naar tien uur. Goedemorgen, Stanford. Ik roep het altijd maar weer. En de lijn is er ook net weer oké okay, bevonden. Ik zit even te kijken of er of, al of, of wat leeft al. Kijk, ik luister zo even de, de zaal in daar. Afgeladen hoor ik al. Afgeladen. Ja. Oh, Afgeladen. De ik zal echt de hoesten op hoesten tijd komen wat echt... Die drangenhekken zijn al geplaatst, hè? Ja, ja. de loper ligt uit. Ja. Dus dat en de vlag is, hangt uit. Er wordt vast nog wel even gememerd ja. over het, het pop op weekend. Dat is goed. Goh, ik zie dat Marks met een, een stukje tekst voor zijn... Ja, hij uh, gaat iets voordragen. Ja, Uber. Ja. Uh, we, er is nieuws over Uber. Ah. We hebben, zeg maar... Uh, nou ja, de, dat het in Nederland niet heel erg... Omarmd wordt. Omarmd wordt. Maar ja. in Parijs uh, kun je maar beter helemaal niet met een Uber-taxi gaan rijden. Um, ze hebben namelijk uh, taxichauffeurs, uh, 3000 taxichauffeurs hebben tegen Uber geprotesteerd. Uh, en dat liep lelijk uit de hand. Want ja? een aantal Uber-chauffeurs uh, uh, werden... Um ja, werden zeg maar aangevallen door de taxichauffeurs. Oh. En er staan foto's bij, nou echt van taxis gewoon van op zijn kop. ook eigenlijk de auto is oh. helemaal gesloten, oh. gewoon. Ja, maar dus als je echt... met een taxi van naar Nederland naar uh, Parijs gaat, met een Uber-taxi, dan kan je misschien beter in de voorsteden uitstappen. Ja, durf ja, ja, het Zienfijf. ligt er natuurlijk een beetje aan. Ik, hoe, hoe zien ze dat je een Uber-taxi bent? Nou, vaker als je ik... dan gewoon een normale auto en er zit iemand achterin en er zit iemand voorin. Dat is een beetje, voor mij dan denk je, hé, hey, waar, waar zit die vrouw achterin? Die kan toch gewoon naast, een, naast die persoon gaan zitten? Ja, maar ja, ik kan toch ook gewoon een taxichauffeur hebben, of een, een taxibedrijf hebben ingehuurd, die een privéchauffeur voor mij heeft. Ja, nou dat gebeurt niet zo heel vaak, denk ik. Ik vind het wel heel leuk, nou, als mijn vrouw gaat rijden dan ga ik ook altijd achterin zitten. Midden in de auto ga ik er zitten, zo. Dan ga ik ook zwaaien, zo. Ja. Ja. Oh ja, nee, ik zit altijd met een laptopje achterin. Oké, okay. altijd werken, Ja, altijd wel goed. Maar goed, Heel nu heb je weer. Te Nu te kan jezelf weer rijden. Hè? Ja, ja, dat is wel goed. Het was altijd zo jammer dat er al die andere mensen ook in die trein zaten. Dat was wel. Ja. Al die drukte. Al die drukte. Dus in de Groningen heeft er een, een kraanmachinist in 2013 een, wekples, een wekfles gevonden. met Daarin 51.160 euro. Oh. En de rechtbank in Noord-Holland Noord dus, in Noord-Nederland heeft besloten dat, uh, dat hij dus toch de pot mag houden. Oh. Hij stuitte nou, Het OM heeft een beslag opgelegd in eerste instantie... want het zou crimineel geld zijn. Er zaten bijvoorbeeld veel briefjes van 200 en 500 euro. Ja, weg. ik heb daar geld. Ja, die heb ik ook nooit. Nee. En ondanks berichten in de media over de fonds... melden zich geen rechtmatige eigenaar. Volgens de rechtbank zijn er te weinig aanwijzingen... dat het geld van een misbruik afkomstig is. En daarom moet het terug naar de vinder. Dus nou, dat is toch wel mooi meegenomen, hè? 51.160 euro. Ongelooflijk. En ze hebben niet, niks kunnen bedenken van... ja, maar dat geld, dat mist niet in de... dat moet toch crimineel zijn en dat ze dat denken, ja. daar moeten we wel belasting over betalen, toch, hopelijk? De, finder, de, de, de, de, de eigenaar heeft zich niet gemeld. Ja, ik kan me voorstellen als het crimineel geld is... Kunnen ze echt is. niks bedenken om dat geld dan gewoon vast te ja, houden? Ja, die cijfers misschien die erop staan. Ik kan me voorstellen dat ze die kunnen trekken misschien een beetje. Ja. Met ah, ACK trekken tracking. Nou goed, de belasting komt vast nog wel binnenkort bij hem langs... en zegt van, ja. hé, hey, jij, jij had geld gewonnen. Ja. ja, dat is succes hier rechten moet je daarover betalen. 50, ja. nee, 40 procent is het geloof ik. Ja. Maar weet je, je kan als poststukken kan je, uh, met een trackingcode volgen. Hè? Dus als je een brief aantekent, zit er een code op. Ja, ja. En dan kan je dus gewoon via dat ding trekken waar die is, wat er gebeurd is. En je ziet ook gewoon wie er getekend heeft voor ontvangst en zo. Nou, hier kan je, je ook wat mee. Want een briefje van 500, hoe vaak gebruik je dat nou, hè? Nee, als, als ik een brief van 500 heb, dan hoef ik niet meer te trekken. Nee, dat is zeker waar. Goed, een nou, van de laatste platen voor 10 uh, uur. <laughs> Sorry. Manden met oude grapjes, dat heb je nou helemaal gewoon uh, ja. dat, dat kom je niet aan. Daar ontko, ontkom je gewoon niet aan. Alabama Shakes hebben een nieuwe single uit de Hall One Was echt, echt een gigantisch hit, maar daar ben ik echt helemaal klaar mee. Wat een kutplaat is dat geworden, zeg. Don't Wanna Fight is te Fight is Beter. Falling down ain't easy, and everyone is pleasing, I can't get no relief. Let me look for the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't money left. why can't I catch my breath, I'm gonna work myself to death. Shakes, don't wanna fight. Wat zal dat zijn? Wat? Obama Shakes? Alabama Shakes. Oh, Alabama. Ja. Yeah. Stond Obama Shakes. Obama Shakes. Ja, nee, oh. ja, ja, ja. hij was gisteren wel aan het zingen. Ik vond het een, een maf moment. Hij ja. was bij een herdenking van. Een uh, tijdje was hij er ook bij. Ik ben even de naam vergeten. In een of andere kerk was een, een, een, een man aan het schieten geweest. Een jongen trouwens ik, maar. Hij uh, had allemaal donkere mensen neergeschoten. En dat was ook echt een statement dat hij tegen zwarte was. Want zwarte namen de wereld over. Dat is weer zo'n complottheorie bedacht. Uh, Obama oh. was daar en ging een stukje zingen. En toen gingen mensen ook lachen. Maar hij lachte zelf niet. Hij blijft heel serieus. Hij deed uh, iets van uh, iets, uh, een kerkgezang. Deed hij. En iedereen deed eigenlijk ook mee. Maar het was een heel moeilijk moment. Ik denk, Ja shit, heeft hij dit geoefend of doet hij dit spontaan? Want normaal als Obama gaat zingen... Dan heeft iedereen... Haha, wat gaaf man, leuk, weet je wel. Maar dit was niet het moment om het leuk te vinden. Maar hij, hij, hij, hij wilde respect... Uh, tonen. En dat deed hij heel goed. Hij, deed, hij vond het een heel moeilijk en gaaf moment wat uh, Obama ja, daar ik deed. Vond het, ik, vond, ik vind sowieso Amerikanen ja? die lachen volgens mij om alles. Want ik zat laatst een Amerikaanse talkshow te, te kijken. En ik ja? dacht, nou laat ik er nou eens even langer in blijven hangen. Ik ben ook de naam kwijt van de talkshow. maar ja? Laat ik er nou eens even <lacht> langer mee bezig blijven. Ja? Dat ik even weet, weet wat nou is een Amerikanen Ja. Nou, na, ik denk een half uur Alleen maar grapjes die niet grappig waren. Nee. En, ja, ja, dit is soms weg uh, ik, Als ik kijk naar uh, de, de, de Late Night Show op uh, RTL... Nee, niet op... Hoe uh, noem je dat nou? Op uh, Nederland 3. NPO 3. Ja. Uh, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, ja. Zit ik ook te denken, jeetje, hebben ze daar de hele dag over zitten schrijven, over die stukken tekst? Maar, ja, ja, ja, ja, toch, ja. Soms Kijk, is het wel weer steen goed hoor. Ik, dus. ik, ik was op zoek, dus, daarom zit ik zo te scrollen. Ik was ook Wat? op zoek uh, naar uh, een huh? cartoons over Amerika. Dat ja? ze dus die vlag ja? van de slavernijstaten moeten laten hangen. Ja? En dat er dus een ander omhoog moet gaan. En dat is, en dat is dus de vlag van de, uh, uh, de regenboog voor de homo's in Amerika. oh ja, dat klopt dat, dat is wel weer een positief puntje in Amerika. Dus dat, dat wilde ik nog even zeggen van... ja ja, oké, okay. de, de regenboogvlag hangt nu, want heel veel uh, homo's kunnen gaan trouwen nu. En dat heeft uh, Barack Obama ook ontarmd. Dat is, dat is mooi. Hij is goed bezig ja. geweest. Maar goed. Ja, ja, nee, is wel een, maar goed de, de humor van Amerika ja, is wel iets aparts. Ja. Alles is ook ingelachen. Ook Je wordt er doodziek van. Die Seth MacFar MacFarlane was er, was er ook in die show. Ja? En dat is de schrijver van Family Guy en van Ted. Ja? Van, uh, van ja. die uh, ja, ik zag beer. Het, ja. ja. Ah, de, de, hij is wel echt grappig. Hij is wel echt leuk. Ja, dat uh, ja, was een leuk stop. Nou, eh, afgelopen week hebben we het ook alleen maar lekkere positieve berichten gehad over de, de NS. Weet je, wel, de, de, de, het staat voor Nederlandse staat ook. Het is niet de Nederlandse spoorweg, het is de Nederlandse staat. die heeft natuurlijk ontzettend veel geld erin gepompt. In de ja. hoop dat het eindelijk nou maar eens gaat rijden en op tijd. En die hoge moet komen. En vandaag dacht ze in de Telegraaf. Laten we ook nog eens even lekker lekker positief berichten over de NS. Dat gaat over dat de NS namelijk in de oorlog ook nog redelijk fout was. Dat ze ook stukken spoorlijn gingen aanleggen... om de Duitsers zo een beetje tegemoet te komen. Bijvoorbeeld in het Westerborkpark. Dat was toen meer de SS? Ja, dat was meer de SS toen, ja. Je, denk, ja. Maar goed, die werkten dus heel gew gewillig mee met de, de, de Duitse bezetter. om alle spoorlijnen aan te zetten. En ook uh, hadden ze zeg maar de, de, de ritten. De, de, noem je dat? De, de, de massa. Uh, noem je dat nou ook weer? Dat die Joden ver uh, vervoerd werden. Hadden ze tegen kunnen werken. Die massamoord, ja. Massa, de, uh, die vervoer. Daar hadden ze tegen kunnen werken. Hebben ze ook allemaal niet ja. gedaan. Hebben ze allemaal meegewerkt? Al na de oorlog is er, er bijna ook niet meer over gepraat. dat ze zo fanatiek met de Duitsers meewerkten. En nu achteraf willen ze wel een soort schadevergoeding gaan uh, vragen. Ik denk niet dat dat echt uh, ja, ja, iets uitmaakt. Maar het is ook wel het gebaar om weer even de NS de, uh, neer te zetten. Zo van, nou, dat waren ook wel dat, een beetje NSB'ers. Ik vind dat altijd een beetje dat ik denk van... Want ik heb, ik heb een jas van Hugo Bos. Ja? En elke keer als iemand erachter komt dat hij van Hugo Bos is... De, de, de nazi's liepen ook met Hugo Bos kleding. Is dat Dan denk zo? Ik, ja, de, de, de uniformen van de van de SS en van de, uh, de oh, dus, naties uh, die was uur? gemaakt door Hugo Boss ontworpen. Oké. Okay. Ja, nou ja, weet je, dan denk ik, ja, dus o, nu ben ik opeens een nazi omdat ik in een Hugo Boss uniform loop. Ja, ja. ja, ja. Oeh, nu weet zal ik er ook anders tegenaan kijken. Ja, ik weet ja, het... is uh, net hoeveel ben je ingelezen, hè? Ja, maar... Ja, hoeveel, ja goed. Ja, maar en dat hoe... Hugo Boss daar ook al meewerkt, dat is ook, ook wel bizar ja, maar ja, gewoon. ja, dat was... Ja. Ik bedoel, heel veel ja. mensen stemden ook in de eerste instantie op, de, op Hitler. Ja. Ik bedoel, en toen heeft hij die uniformen ontworpen. Ja, dat is niet zo heel gek, toch? Nee, goed, hij is van het begin af aan niet erbij geweest... en had niet in de gaten hoe fout ze waren. Misschien is dat ook wel waar. Nou ja, goed, uh, dit was Toebak Cleef de bereik. We zijn er nog eenmaal op je muziek even. En dan zijn we er alweer van tussen. Straks die de gooi maar gezand voor het lijf... vanuit uit Hoogland gaat er even heen. Het is dan mooi weer, stap op de fiets. En wees op tijd binnen, want die, die, die golf komt eraan. Die hittegolf. Waar rijd je erop voor? Sla water in. ik voor allemaal. Kijk uit. Hoor, voordat je het weet, ben je overspoeld door de ruimte. Dus zien elkaar volgende week weer. op Hoi hoi. Hoi.